Waar ben jij groot geworden? Kusje Menno men Ja. Nou, Rudy, laat O'Menno even rustig gaan zitten. Straks gaat hij wel weer met je stelen. Menno Lief, Menno paard. Wat draagt oh. hij goed. Ja, Rink heeft hem goed onder handen genomen. Rink, is dat uh, je vriend? Is hij nog hiernaast? Allicht. Menno, kom je hier spioneren voor de dijk soms? Zeg maar, waar zie je me voor aan? Maar ik ben wel helemaal op de hoogte. Oh? Vader heeft me omstandig het hele verhaal geschreven. En toen ben je onmiddellijk naar Nederland gekomen. Eh, uh, wat doet het er eigenlijk toe? Sjoerd wist ook helemaal niet dat je zou komen. Nee, klopt. Ja, ik kreeg die brief van vader en... Ja, ik moest terug. Gek hè? Nou, jullie geluk staat niet alleen op het spel, maar ook dat van Rudy. Ik voelde gewoon weg dat ik moest komen. Hoewel Sjoerd ook niet zo'n hartelijke broer is. Nou, hij was altijd al beter, wist altijd meer. En iedereen moest naar zijn pijpen dansen. Maar het thuis stuk voor stuk meer van ons af moet bijten. Natuurlijk weet ik dat ik stukken minder ben dan Sjoerd. Nou. zit jezelf toch niet te beschuldigen? Dat is allemaal onzin. Die dingen hebben niks met onze verhouding te maken. Niks. En wees maar niet bang dat ik niet van me afbijt. Tja, is iedereen in je huis halen dan niet een... Uh, ja, je moet me niet kwalijk nemen dat ik me ermee moeio, maar... Is het niet een, een wat vreemde manier om van je af te bijten? Beste Menno, in de eerste plaats moet ik dat zelf weten. Ja, ja, maar... En in de tweede plaats wist ik ook geen andere oplossing... ...daar om het voorstel voor het proefjaar. Oh. Misschien is het in jouw ogen voorkomen onaanvaardbaar... ...maar juist in het gewone leven van alle dag... ...kan daarmee onze verdraagzaamheid op de proef gesteld worden. Marie, het eens op. Interesseert die ander je op een uh, bijzondere manier? Wat bedoel je nou weer, malle jongen? Ah ja... Ik bedoel. Toen maar. Is hij de toekomstige plaatsvervanger van mijn broer? Dat weet ik niet hoor. Maar zéder drinken in huis is het een stuk gezelliger. En zeker s'avonds met z'n vieren begint er wat sfeer te komen. Speciaal speciale Rudy heeft dat een goede uitwerking. Op Rudy? Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Maar hij heeft meer contact met mensen. En dat merk je aan zijn praten. En dat, uh, dat meisje met wie Sjoerd... Uh... Lisette. Ja? Het is gek, Menno. Maar ik heb geen hekel aan haar. Ze past veel beter bij Sjoerd dan ik. Ze kan hem op een bepaalde manier aan. Dus voor jou is die Lisette een uh, toekomstige vrouw? Ze woont nog op kamers. En ze studeert heel serieus. Daar snap ik niets van. Me. En jij tolereert gewoon dat Sjoerd en Lisette met elkaar optrekken. Hoe haal je het in godsnaam in je hoofd? Voor mij is dat voor maar één verklaring. En die is, mannen? Dat jullie niet naar elkaar passen. En dat jullie liefde ook niet de waarde is. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nou, laat ik het dan op een minder nette manier zeggen. Dat jullie je nu je elkaar vrijlaat, geen van beiden aan kapot gaan. Sjoerd krijgt er misschien zijn tweede klap te incasseren, wat het vrouwelijk geslacht betreft. Als die niet zet, tenminste, is zoals jij er het afgeschilderd. nou lief, Kusje, nou even niet, Rudy. Ga maar bouwen. Alleen, ik moet nog zien dat ze niet met hem wil trouwen. Misschien. En jij? Ik. Ja. Stort jij je nou in de troostende armen van die Rink, de vredestichter in huis, die jullie kind zo goed weet op te vangen? Nee, maar nou nou alsjeblieft, op. Hou op. Ik wil er niks meer over horen. Ja, dat is makkelijk. Kijk me aan, Marij. Ben je echt van plan om met die rink te trouwen? Dat het inderdaad tussen Sjoerd en jou niet goed kan blijven gaan, ja. Daar ben ik zelf eigenlijk al zeker van. Iemand die geneigd is om altijd toe te geven, gaat in deze situatie kapot. Alleen, wat komt er dan van die ander? Sjoerd moet, er, als jullie gaan scheiden, jou en je kind alimentatie betalen. Weet je zeker dat die Rink daar niet op speculeert? Menno. Dat zeg je toch allemaal? Ja, sorry. Ik heb er ook eigenlijk niets mee te maken. Tuurlijk heb jij er ook wat mee te maken. Maar wil je alsjeblieft die beschuldigingen aan het adres van Rink terugnemen? Okay. Je kent hem niet eens. Je hebt hem nog nooit ontmoet. En dan nog iets, Menno. Er is niks tussen Rink en mij. Helemaal niks. Zelfs vind ik kus. Dus je bedoelt dat je gewoon bij Sjoerd blijft? Misschien willen van Sjoerd's positie? Ik ben niet zo gek, Menno. Sjoerd's positie. Daar is die oud en wijs genoeg voor om daar zelf voor te zorgen. Net voordat je kwam was ik in het telefoonboek bezig om een kapperszak te zoeken. Wie weer aan het werk? Ja. Dat patroonsdiploma, dat zou toch mooi meegenomen zijn. Ja. Straks moeten er toch brood op de plank komen. Ja, en Rudy dan? Ons kind kan... hoe erg het ook is. Zelfs Rudy zou ons nooit bij elkaar kunnen houden. Ja. En daarbij, Mello, heb ik erin gevraagd hier in huis te komen... om iets terug te doen naar de brief van Sjoerd. Weet je, heel de wereld stond voor me stil. Ik voelde me zo vernederd. Maar nogmaals... meer dan hartelijkheid en genegenheid is er niet tussen Rink en mij. Hossie, ik moet de tafeldekker in, Rink komt zo thuis. En Sjoerd ook? Nee, Sjoerd, hij had een vergadering op school. Oh, nou dan uh, denk ik dat ik me opsta. Nee, daar komt niks van in. Ik stuur je niet met een meegemaakte straat op. En daarbij kan je meteen kennis maken met Rink. Zo. Nou. Jij bent dus ook fijn ingepalmd door die snuiter. Oh, moeder, wat ben je er toch hopeloos voor ingenomen. Je bent... Nou ja, laat maar. O, oh, spreek rustig vrij uit. Ik ben je moeder maar. Moeder, je bent zo koepig. Buig je stoere hoofd nou eens en ga zelf naar Emmeloord om polsoogte te nemen. Mijn tijd komt wel, jongeman. Bovendien heb ik een nieuwtje voor je. Ach, dat kan er ook nog wel bij. Weet je dat Marij wil gaan werken en de cursus afmaken? O... Oh. Ze wil dus toch proberen dat patroonsdiploma in de wacht te slepen. Ja. Nou, dat is tenminste een lichtpuntje. Nog meer? Nee. Nou ja, alleen dat Marij graag hier op bezoek wil komen. Nou, wat letterlijk. Nou, misschien een uitnodiging van jouw kant. Ja, nou, dan moet ik eens met je vader over praten. Oh, die al thuis? Ja, er viel een paar uren uit. Oh, is er nog iets geweest? Uh, in uh, lammers heeft gebeld. Wie is lammers? Dat is een kapperszaak in Kampen. Kapperszaak in Kampen? Ja, dan ga ik misschien werken. Hoezo? En Rudy? Kan hij al zelf middagboterhammen klaarmaken? En, en de vakanties? Oh jee, daar hebben we de vakanties weer. Nou, misschien mag Rudy wel bij zijn opa en oma logeren. Je bent de laatste tijd wel erg vlot met je oplossingen. Ja. Misschien heb ik dat wel van jou geleerd. Even naar Parijs, even naar Londen. Ja, ja, ja, ja, allemaal erop. Too short. Laten we de zaak niet verder op de spits drijven. Deze keer zet ik door. Of het zou ten koste van Rudy moeten gaan. Dan houdt natuurlijk alles op. En als ik niet thuis kom en rink ook niet, wat dan? Ik weet zeker dat er ook een crash in kampen is. Of hij eet bij mij op de zaak. Nou, dat is dan vijf voor elkaar, Zeker een plannetje van mijn broer Menno. Op het avondeten heb je zeker nog niet nagedacht, hè? Moeten we zeker verhongeren? Oh, nee, ik zet tegen die tijd wel iets klaar. En nog eens wat. Menno heeft hier niks mee te maken. Weet hm. Rink al dat hij kindermeisje moet spelen? Nee, ik vond dat ik eerst mijn eigen man op de hoogte moest stellen. Hm. En als ik het nou vertik om met jouw plan akkoord te gaan... Ja, gewoon. Ik heb je al een paar jaar geleden gezegd... dat mevrouw Dijkema nooit zelf de kosten al hoeven te verdienen. Voor zo'n schot zie je me toch niet aan? Of ben jij soms bang als het tot een scheiding komt... dat ik geen alimentatie betaal? Sjoe, het haar alsjeblieft, op. Daar gaat het toch niet om? Alleen leef ik vrijer... zelfstandiger... zonder jouw alimentatie. Jou kan er ook iets over komen. En dan... Wens je me zoiets toe? Natuurlijk niet. Valt me nog mee dat je niet een helemaal loert met een kappersjas rond gaat lopen. Ja. Ik zal niet de band om dood te laten liggen. Dan overkomt jou tenminste niets. Dankjewel, Sjoerd. Ik ga naar boven. Oh ja, uh, Lisette komt volgende week maandag thee drinken, zegt een reunie. Kan ze hier blijven overnachten? Ja, natuurlijk. Waar zal ik haar bed op maken? Het was echt schofterig van me Marij om onder jullie dak bij Sjoerd in bed te kruipen. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar na de hand vond ik het vreselijk. Ik Heb het wel gemerkt. Ik hoorde je de trap oplopen. maar Marij, wat vind ik dat erg? Ja, zelf had ik het niet zo gewild. Sjoerd had me min of meer de belofte afgeperst dat ik s'nachts bij hem zou komen. Weet je, Lisette? Ik hoef het niet verder te horen. Ja, maar het is niet alleen de schuld van Sjoerd. Ik, ik wilde even goed. Maar, maar... Ik heb Sjoerd de belofte afgedwongen dat ik nooit meer hier hoef te slapen. Hou dan niet toe. In jullie huis zal het nooit meer gebeuren. Hou je dan nog zoveel van Sjoerd? Ik bedoel... Dat je nog altijd hoop dat jullie huwelijk weer helemaal goed zal komen. Van hem houden? Ik weet het niet meer. Soms denk ik van wel... Alleen, hij is toch de vader van Rudy. Voor mij een band die minstens zoveel betekent als degene die we door ons huwelijk hebben gespeed. En die door God is bekrachtigd. Oh, dat gaat me te ver hoor. Daarvoor heb ik thuis te veel meegemaakt. Mijn ouders bleven om mij bij elkaar. Met alle ruzies van dien Daar werd ik gek van cadeaus probeer ze me mee te paaien maar echt thuis was het gewoon een hel ach, maar wat zal het jou dan al nou meer lastig vallen zeg het maar ach het zijn mijn moeilijkheden wanneer het je ermee uit de put kan helpen wie weet zijn we er allebei mee gebaat Was. Ze wilde mijn vader in de schoenen schuiven. Maar hadden ze het dan? dan? Natuurlijk niet. Maar voor de buren, voor de familie begrijp je. Mijn moeder dreigde tenslotte met abortus. Nee toch? Ja. Ze is een paar weken in Duitsland geweest en kwam brandschoon terug. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die keel was al lang met de noorderzon vertrokken. Mijn vader mocht tenslotte voor de centen opdraaien. Toen zijn ze gescheiden. En jij mocht met je vader mee? Ja. Oh, ik heb heel wat afgesloofd in het huishouden. Toen ben ik al gauw op kamers gegaan. En dat is nou mijn eigen thuis. Daar doe ik eindelijk wat ik wil. Ja. Kom je nog wel eens bij je moeder? Nee. Ze heeft mijn broertje of zusje onthouden. Een mens waaraan ik mijn liefde kwijt had gekund. Verlang jezelf ook al naar een kind? Weet niet, ik... Zeg het eerlijk. Een kind van Sjoerd? Oh nee, alsjeblieft niet. De stakker. Ik zou het nog erger leed aan doen dan mijn ouders het mij hebben berokkend. Maar je houdt van kinderen. En van Sjoerd. Zeg het eerlijk, Lisette. Ik kan de waarheid zo langzamerhand best verdragen. Echt houden van Sjoerd? Sjoerd zien als mijn vaste vriend... Daarvoor heb ik te veel glazen thuis meegemaakt. Ik wil ook beslist niet aan trouwen denken. Ik, ik wil studeren. Daarna zien we wel verder. Die zet. Kan je me nou vertellen wat je wel in short ziet? Wat verwacht je van mijn man? Oh, weet je. Het is meer. lichamelijke liefde. Kracht, zachtheid, overwicht. De bevrediging is de meest primitieve vorm. Niet zomaar de eerste de beste. Geestelijk moeten we elkaar ook kunnen begrijpen. Lichamelijke liefde, bevrediging. Misschien denk je nou dat ik met de eerste de beste man het bed instap... en dat ik net zo goed als Hoer de baan op kan gaan... Sorry hoor, dat het nou net jouw man moet zijn. Maar als je wilt dat ik hem laat schieten, van hem wegga, dan doe ik dat. Alleen onder één voorwaarde. Eén voorwaarde. En die is dat jij ervan overtuigd bent dat hij voor jou nog de enig zaligmakende is. Dat kan hij voor mij niet meer zijn. Nog wel de vader van mijn kind. Zo moet je dat zien. Natuurlijk zie je het zo. In jou leeft nog altijd iets van een schuchter begeintje. Ja, maar als je Short niet wil, wie dan, Rink? Rink? Die zie ik alleen als een goede vriend. Een meevoelende broer. Hè? Waarom heb je hem dan in huis gehaald? Waarom? Waarom? Ach, ik word zo moe van al die vragen. Heeft Sjoerd je dat dan niet verteld? Short Nee, Rink kwam hier aan de eerste plaats over de vloer voor Rudy. Maar toen ik Sjoerds brief kreeg... Ja? Ach, dat is het droog eigenlijk toe. Ja, alles Marij, alles. Sjoerd heeft me altijd voorgehouden dat ik niet zelfstandig ben. Nou, na nou die brief had ik iets van... Jij met een ander naar bed? Dan stel ik me ook voor een andere man garant. Jij bent dus met Rink naar bed gegaan? Ik heet geen diezette van de Been. Ik heb mijn plichten tegenover mijn kind en mijn man. En slik drinkt die mooie rol van meevoelende broer. Ja, dat snap ik niet. Meneer heeft het prima. Eten, drinken, onderdak. Dat kost hem allemaal bijna geen cent. Wat is het eigenlijk, een zachte ei? Een mooie jonge vrouw die in de moeilijkheden zit. God, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Nee, voor jou niet. Wat wil je eigenlijk? Ach, Marij. Er zijn misschien twee mogelijkheden. Of we rotzooi je maar wat aan, waar ik nou dus druk mee bezig ben. Of ik verdiep me zo in de studie dat die erotiek me gestolen kan worden. Dus vroeg of laat laat je shoot vallen. Ja, zo is het precies. Nou, uh, ik moet weg Marij. Ja, wees niet boos. Ik, ik kan over die dingen alleen maar eerlijk praten. Mm -hmm. Dus wil je beslist dat ik Sjoerd verder helemaal links laat liggen? Nou, dan doe ik dat op staande voet. Maar alleen te willen van jou. Het is jou goed recht om je man terug te winnen. En ik zal je die kans geven. Maar als je ermee kapt, doe het dan resoluut, hè? Uitstel van executie zal je niet redden. Het maakt de zaak alleen maar moeilijker. Voor jou en je zoon. Lieve Lisette. Je doet nou wel akelig, stoer en wereldwijs. Maar op zijn tijd zul je er, wie weet, ook dankbaar voor zijn... ...dat er tenminste iemand is bij wie je je hart kunt uitstorten. Je hebt een sterk karakter. Maar je kent nog niet alle facetten van het leven. Dat zo mooi kan zijn, maar ook zo jammerlijk gevaarlijk. Ga nou maar. Het me gauw op.